Het Q-Music-nieuws krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. Het is nog steeds een raadsel hoe het treinongeluk in het zuiden van Spanje kon gebeuren. De Spaanse minister van Transport zegt dat het kan liggen aan het spoor, de trein, een combinatie daarvan of iets anders. Bij de ramp zijn zeker 40 mensen omgekomen. Er zijn ook nog zo'n 40 mensen vermist. De premier heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Op veel plekken in Nederland is vanavond het Noorderlicht te zien. Er komen meldingen uit onder meer Overijssel, Brabant en Amsterdam. Het licht is bijzonder fel, want het is met het blote oog te zien. En ook in de rest van Europa is het natuurfenomeen op veel plekken te zien... zoals in de Alpen en in Frankrijk. Het is zeldzaam dat het zo zuidelijk te zien is. Amsterdam. Medewerkers van de Efteling mogen geen TikTok-filmpjes meer maken onder werktijd. En ook buiten werktijd mogen ze geen filmpjes meer maken in uniform. Er duiken de laatste tijd veel filmpjes op van medewerkers... die vertellen over hun werk of een dansje doen. De Efteling zegt tegen pretparkzijde Looping's... dat ze niet willen dat medewerkers zelf een attractie worden... of dat er filmpjes opduiken die niet passen bij de beleving van het park. En goed nieuws voor de Nederlandse bobslayers. De viermansbob mag over twee weken toch naar de Olympische Spelen. Ze hadden in de top 12 van de wereld moeten staan... maar konden door een crash niet meedoen aan de laatste wedstrijd. De Nederlandse tweemansbob was er wel zeker van de Spelen. En ook freestyle-snowborster Romy van Vreden mag naar Milaan. Morgen maakt NOC-NSF de definitieve Olympische ploeg bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en in het binnenland kan het afkoelen tot min 4. Overdag veel zon met maxima tussen de 3 en 8 graden. En flitsmeis meldt geen files wel. één flitser nog die staat langs de A10 Tunnel richting de A10 Noordhoogte van Amsterdam bij 7.0. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. <tie> dus dat betekent... Een foute start. Ja... En geef je favorieten voor de Q-top 500 van de 90s nog even door via Qmusic.nl. kan je deze opzetten. Charlie Lownoise en Mental Theo. Dit is Stars. you see the stars tonight Then tell me what they say And let me know De auto start van deze dinsdag 20 januari 2026 door de Charlie Lonois en Mental Tio. En stars uit de jaren 90. Geef je favorieten voor de Q-Top 500 van de 90 door via Q-music.nl. En dan hoor je hem vanaf volgende week. Ja, dan. Euh, <laughs> Ja, dan even iets anders. Ik heb net Romy van de redactie, mijn rechterhand van dit radioprogramma... heb ik net even het dak opgestuurd om naar het noorderlicht te kijken. Even te checken of het ook hier te zien is. Nou, het bleek dus niet te zien. Uh, maar uh, daarna voltrok zich een soort fenomeen hier. Dat, nou, ik, dat is misschien nog wel bijzonderder dan het noorderlicht. Uh, zij heeft iets meegenomen naar haar werk... <laughs> ik, heb, ik, heb dit, ik, ik heb dit nog nooit gezien. Ze is nu even naar het toilet toe. Maar ik ga het zo meteen aan de vragen. En ga ik, dan hoor je ook wat ze heeft meegenomen. Het is zo raar. Your music, maximum. Hits, maximum. Yes. Yes.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 On top of the world. Ja, ik uh, moet hier toch even wat vragen over gaan stellen... want ik vind het een uh, bijzonder fenomeen. Romy van de redactie is mijn uh, rechterhand van dit radioprogramma. Hij uh, regelt uh, alles achter de schermen. Als je, belt, uh, als je belt, dan krijg je haar aan de lijn. Dat, ja. is, dat is Romy. Uh, en Romy heb ik net even het dak opgestuurd... want er is vanavond uh, natuurlijk een heel ding met het noordenlicht. In heel Nederland is het noordenlicht te zien. Dus ik dacht, nou, we moeten dat ook even gaan bekijken. In Amsterdam hebben wij het niet gezien. Nee, helemaal nee. niks. Niks, niks gezien. Um, nou is dat natuurlijk heel jammer, maar er gebeurde iets heel grappigs net. Jij komt terug. En wat gebeurt nou? Ik zie jou met... Ja, met volgens, het leek op een enorme schoenlepel. Wat, wat is er nou aan de hand? Ja, um, ik heb inderdaad een schoenlepel meegenomen naar mijn werk. Ja, oké, okay, okay, dat is natuurlijk wel bijzonder, want wie neemt er in vredesnaam een schoenlepel mee naar zijn werk. Maar dit is ook nog een... Nou, dit is, ja. ik heb nog nooit zo'n grote schoenlepel gezien. Ja, wat zal het zijn? Een meter? Misschien wel anderhalf. Maar dit, sorry, dit is toch gewoon voor, voor bejaarden, of niet? Ja, um, die opmerking krijg ik wel eens vaker. Maar weet je? Ik ben echt trots op mijn schoenlepel. Dit is zo'n geweldig ding. Kijk, ik heb nieuwe ux. En die heb ik gekregen voor de kerst. En dat is geweldig. Heel lekkere schoenen. Vooral als je zo s'avonds werkt. Zet in het slofjes. Maar ze zijn ook fucking heet. Dus ik doe ze hier in de studio gewoon even lekker uit. Uh, maar nou had ik laatst het probleem. Omdat ze dus heel nieuw zijn en nog een beetje stug. Kom ik er niet lekker in. Ik heb ook een hoge wreef. Ik heb een moeilijke voet. Moeilijke voet. Ja. Een uh, beetje moeilijke voet. Ja? ja, ik kwam er niet in. Uh, dus toen heb ik helemaal met een soort krant. Een soort nou, dat... schoenlepelachtig oh, iets oh, naast staan ja. maken. Ja, ik kan me dit moment nog wel herinneren. Dit was heel grappig. Dit was, we waren om één uur klaar met het programma. Dit was voor. Wanneer was dat? Twee weken geleden of zo? Ja, ofzo. twee weken geleden. En. Uh, nou, ik, ik sta nog even met Judith na te praten. En over nou, succes zometeen. En ik zie in mijn linkerooghoek. <laughs> zie ik een soort paniek uitbreken. Ja, maar het was echt paniek. Ja, ik had echt paniek. Want je had geen schoenen bij. Je had alleen die UX. Ja. En jij, jij op een gegeven moment Ja, nee, toen, ja, maar dat ja, zijn een soort pantoffels. Ja, maar, maar goed. wel het zijn gewoon schoenen. Het zijn gewoon schoenen. Nou, de, de... Jij, kreeg die jij had ze uitgenomen, maar ik kreeg ze dus niet meer aan. Nee. Dat was echt... Uh, jij dacht van, ja, ik, ik kom niet meer thuis. <lacht> nee. Maar op een ja. gegeven moment op de grond zitten. Maar uiteindelijk dus met een krant. Ja, met een krant heb ik dus het soort effect van een schoenlepel ah. nagemaakt. Ja, ja. En dat werkte best goed. Dus ja, ja mocht je een keer nood zijn. Maar ja, ik doe thuis altijd... zeg maar, Dan trap ik lekker mijn schoenen ja. uit. Dus dat de fetus er nog in zitten. En dan... Woep, ik zo, zeg maar. Ja, ik ben het nu aan het doen. Dan dus ja. zet je die schoenlepel achterin. En wat nou het lekker is, ik heb zo'n lange, je hoeft niet te bukken. Dus ik, ik, ik sta gewoon rechtop en woep, nou, ik, ik glij nu in die uk. Even, hoe oud, ik, ja, hoe oud ben jij? 25. <lacht> ja, maar sorry. Maar Ik snap niet dat jij geen schoenlepel hebt. Je moet het even proberen. Schop je schoenen nu uit. Ja, oké. Okay. Nou, veel snel, wel. Even kijken. Schoenen uit. Ja, ik doe ze inderdaad, ik doe mijn schoenen, het gaan gewoon veterschoenen, gewoon ja, sneakers. Maar ik, ik die trap je uit en ja, dan, die dan ga je je veters los zitten maken en dan weer strikken. Nee, dat doe ik niet. Ik doe gewoon een beetje... Oh, je trapt ze er gewoon weer maar, in. Dus in principe zou dit dus heel makkelijk, ik, ga, ik heb ze nu uit en dan... Ja, ik en dan dat. zo in het achterkantje lepelen, dan een hele lange... In. En dan woep, glijden zo in. Het is wel lekker. Ja, <laughs> Ik zeg je eerlijk, het is wel lekker. Nou, en dat zeker kijk, met sneakers die kan je nog gewoon goed aandoen. Maar die uks, dat zijn een beetje oh van die nee. laarsjes. Nee. Ja, daar kom je net niet lekker in. Ook met gewoon van die. Ja, misschien meerdere vrouwen die dit herkennen. Soms heb je van die laarsjes waar er geen rits in zit. Nee, dit gaat ook helemaal niet goed hoor. Maar de hele lip zit helemaal niet goed. En als je dan een schoenlepel koopt, koop dan een lange. En deze is ook een beetje van staal. Dus ja. dat is ook goed, want die is stevig. Ik heb ook een keer plastic gehad. Maar als je dan te veel kracht zet, ja, dat breekt. Ja. Dit is geweldig. Ja, en ja. Ja, je kan het ook nog gebruiken als je partner bijvoorbeeld heel vervelend is thuis. <laughs> dus jij zegt lang is altijd beter. Lang is altijd goed. Ja. Every time Maxim music. Since, been gone. Since, been gone. Since been gone. Bijna half één. En de grote vraag is: waarom zit je nu naar de radio te luisteren? Waarom ben je wakker? Ik wil het van je weten. Pak je telefoon en bel nu 0909 9596. Waarom ben je wakker? Bel maar 0909.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 in love. -music. Waarom zeg ik dat zo gek? Weet ik niet. Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. Ja, in één keer gaat hij lopen glijden. Het is bijna half één. Gaat hij lopen gaan, Easy to fall in love. With -music. Nou. Hey, um, het uh, onderzoeksbureau is weer geopend. Waarom ben je nog wakker? Laat even van je horen. Pak je telefoon en bellen maar. Bellen. Leuk. Even ouderwets. 0909 9596 Als je dat belt, dan kom je op de radio. Kim music nacht Met Lars. Goedenavond, met Dana. Hey Dana, hallo. Zet je radio even uit en telefoon in je oor. Dat werkt denk ik het best. Yes. Top. Dana, waarom ben je nog wakker? Ik kom net terug van mijn Dartwedstrijd. Wat leuk. Doe jij Darten? Ja, dat denk zeker, ik dat, ja, dat Zeker, zeker. We hebben gewonnen. Nou, gefeliciteerd van harte. Dankjewel. Van Darten. Ja? Hoor je het grap? Ja. Hey, uh, Dana, uh, dat darten, is dat nou een beetje ingewikkeld? Want wij hebben hier op de, op de gang bij Q -music hebben we ook een dart, dartbord hangen. Ik heb nou Net voor de show, ik denk ik gooi even een paar pijlen. Ik heb gemerkt, ik weet niet of het klopt, maar als je hard gooit, dan, ga je, dan gaat het beter. Gewoon harder gooien. Jawel, en anders links heb je altijd hoger dan 26. Sorry, nog één keer. Middellinks heb je altijd hoger dan 26. Juist. Ik ga ik even onthouden. Midden, links, altijd hoger dan 26. Ja, ik, ja, ik doe het voor de lol hè, en ik, ik doe niet eens een wedstrijd. Ik wil <laughs> gewoon die triple 20 gooien, maar dat lukt me eigenlijk nooit. Um, Oefening baardkunst. Zo is dat. Nou, ik ga, ik ga nog uh, even oefenen. Hey, uh, Daarna jij uh, fijne reis naar huis toe, denk ik. Dank je wel. Doei doei. Doei doei. 09099596. Cue Music. Goeienacht met Lars. Goeienacht met Edmee. mee. Het mee met een D, ja. denk ik. Ja, dat klopt. Edme, hallo, waarom ben je nog wakker? Uh, ik heb mijn vriend opgewacht die uh, van zijn werk af kwam. Dat klinkt uh, heel. Uh, ik heb me even opgewacht. In een donker ja. steegje. Met, met een biefopmutsel nee. op en een knuppel. Oh. Oh. Dat zeker niet. Oh, okay. Maar wel met een bakje koffie. Oh, gewoon thuis even wachten tot hij thuis komt. Ja! Is dat wel verstandig, Edme? Een bakje koffie voor het slapen gaan? Hey, ik heb daar echt geen last van. Nee. Ja, ik zit nu aan mijn derde Wiener Melange. Ken je dat, Wiener Melange? Ja, zeker. ja Dat hebben wij hier in de zitten. Dat vind ik toch altijd lekkerder. Want koffie vind ik niet te zuipen. Maar als er wat zoets aan toegevoegd is... twee pompjes karamel of een beetje chocolademelk... dan vind ik het wel lekker. Maar dat is nu mijn derde. Dus ik vraag me ook af... ik zit gewoon in team nooit meer slapen, denk ik. Ik ga gewoon nooit meer naar bed toe. Maar jij wel, zo. Jij hebt er geen last van. Nee, ik zou er zo nog drie kunnen nemen. En dan zou ik gewoon nog slapen. Nou, dan zou ik zeggen... neem er nog even lekker drie, mee. Ja, dat gaan we doen. Ik slaap lekker dan voor straks. Ja, komt helemaal goed. Oké, okay, doei. Dankjewel, doei doei. 9596 Cure Music, goedenacht met Lars. Hi, met Annemiek. Oh, sorry, ik dacht even, ik doe even hallo, maar er was iemand. Ja, Annemiek, hallo. Hoi. Hallo Annemiek, waarom ben jij nog wakker? Ik ben nog wakker omdat wij net op de lichtjacht zijn geweest. Wij hebben net twee uur lang in de kou staan, kou klemmen, voor het licht. Voor de licht. Ach, en ja? het gezien? Gezien of niet? Ja, zeker. Ja, echt bizar. Fantastisch, fantastisch. Waar, waar heb ja. je hem gezien? In de buurt van Assen. Oh ja. Ja, ik, de, ja, wij zijn dus net ook op jacht geweest. Ja, dat is dan denk ik niet zo'n lange jacht geweest als jij. Uh, nee. Maar we hebben eventjes <laughs> op het dakje van Kje Music gestaan om te kijken of we het ook kunnen zien. Nou, wij hebben het niet gezien. Ja, ik hoorde het, wat ja. jammer. Ja, ja. Dat, ja, ik baal. Ik spiegel juist ik baal oprecht. Want het staat nog wel op mijn bucketlist. Dus, ja, zit er zit niks ja, anders ik op Ik grappig hoor. Gewoon een, uh, een reis naar Lapland boeken, denk ik. Ik weet het niet. Ja, nou, wij zeiden nog, uh, dat is nu niet meer nodig. Het was echt nee. bizar. Boven je hoogte, groen strepen. Ja, en, ja, ja, ja, en, ademiek, ja, ja, ja, heel vet. Ja, echt bizar. Echt once in a lifetime. Ja, ja. Ja, ja, Nee, het is je heel erg gegund, hoor. Het is je heel erg gegund. Ja. Ja. Nee, weet ik, ik oprecht. hoor recht. het. Nee, nee, het is heel erg gegund. Maar ja, het is wel vet, hè. Maar ja, ik, ja, maar ik heb het echt ja. niet gezien. Nou, goed. Toch van naar lat, dan. En, huh? en nu dan, en, uh, Annemiek slapen? of uh... Nou ja, we zijn nu onderweg naar huis... en dan toch maar het bedje opzoeken, denk ja, ik. gelijk. Oké, okay, nou, slaap lekker ja. alvast. Yes, dankjewel, werk ze. Dank je, doei, doei, doei. doei, doei. Uh, Zullen we meteen nog even een rondje doen? Ik vind het wel leuk. Oké, okay, kom maar door. Waarom ben je nog wakker? Bellen maar 09 09 9596. Bring the bass I hear the song I'm unafraid I feel the love We here to stay We're larger than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 Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water bij Q music Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. We zijn bezig met een onderzoek en de vraag vannacht is... waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Waarom zit je naar de radio te luisteren? Laat van je horen en pak je telefoon 09099596. Q-Music, nacht met Lars. Goeie, nou ja, nacht is eigenlijk met Ilse. Ja, Ilse, hallo, hallo. Ilse, hallo. Waarom ben jij nog wakker? Ja, ik kom net terug van Trainingskamp. Trainingskamp? Malaga. Malaga. Tormelinos. Sorry, de, Tormelinos? Tormelinos. Gezellig met de voetbal. Hé, hey, wat leuk. Wat leuk zeg. Ja, zeker, zeker. Maar, maar de Trainingskamp, uh, is dat een serieus Trainingskamp? Want ik heb vroeger ook op voetbal gezeten en ons Trainingskamp was vooral uh, heel veel uh, bier. Nou, laat ik het zo zeggen dat wij op de heenweg twee uur vertraging hadden... waardoor we niet konden trainen en daar waren we niet bepaald heel rauw op. Nee, vervelend en is Benner dat. Als mender is vooral ja. de rechterarm heel goed getraind met de bier en met de sterke tang. Ja. ja, maar het is goed voor de, voor de teambinding, hè? Het is wel goed... Zeker, ja, zeker. Ook heel belangrijk. Hey, uh, spelen ja, jullie een beetje ja. hoog Ilse of niet? Um, als je van onder telt, wel, ja. <laughs> Ja, ja, dan ja, wel. ja maar dat maakt niet uit. Het gaat vooral <laughs> om dat het gezellig is, toch? Zeker, ja. zeker. All right. Ja, en nu lekker naar huis toe. Ilse, doe voorzichtig nu en uh, succes nee, ik wil zeggen met de kater... maar die zal inmiddels wel weg zijn, denk ik. Nou ja, die oh. komt morgenochtend wel weer eventjes brak... maar oh. uh, dat komt helemaal goed, dankjewel. Oké, okay. fijne reis hey, nog even. Yeah. 09099596. Q Music, goeienacht met Lars. Hoi Lars, ik met Pien. Hé hey, Pien. Hoi! Hallo. En misschien heb ik Ilse wel al net gezien, ik weet het niet. Oh, hoezo dan? Nou, ik kom net terug van een vlucht uit Malaga en dan had ik heel veel uh, jonge luien van trainingskampen uh, terug naar huis gebracht. Maar ben jij stewardess, Pien? Uh, ja, klopt. Nou, dat, dat kan toch eigenlijk niet anders. Kunnen we Ilse nog even terugbellen? We gaan Ilse nog even terugbellen, even kijken of we op dezelfde vlucht hebben. Als je oh, uit die... Malaga komt, ik kom uit Malaga. Ik ben je, je, even, even, ja, van Ilse, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja. Ilse, op welke vlucht zat jij nou precies? Waar naartoe? Van Malaga naar waar? Naar Schiphol. Pien, klopt dat? Ja. Jij ook. Ja, ik ook. Pien, welke nou... welk team wil jij? Nee, Pien is stewardess. Pien is stewardess. Pien, Pien is niet... Oh, Pien was onze stewardess. Ja, dat klopt. Hallo Pien. Ja, nou, dat is heel toevallig, toch? Nou, wat... ja, dat klopt, ja. Dat we hebben we samen een licht gezien, toch? Ja, nou, op 11, op 11 kilometer hoogte. Wat grappig. Ja, is. ja, ja. Wat leuk? Ja, maar naam viel mij op? die gaan we nou nog Gaan we nog iemand bellen? Ga je, Raymond. Raymond! Nee, helaas. Oké, wacht even. Raymond, jij, <laughs> <laughs> <laughs> jij bent. Ja, Raymond is namelijk piloot. Uh, uh, Raymond, jij stuurde een, uh, <laughs> een foto vanuit de cockpit. Jij hebt ook het noordenlicht gezien. Maar Raymond, zat jij op de vlucht van Malaga naar Amsterdam? Nee, nee, nee, nee het was Alicante. We zaten er vlak achter. Ik kwam uit Alicante. Ja, ik kwam weer uit Alicante. Okay. Ja, we hebben, we, hebben net, we hebben elkaar net gezien. Ook dan. Ja, Pien. Pien is stewardess. Ja, dit is echt ja, we hebben Het is één grote... Maar welke, welke maatschappij vliegen jullie dan, Pien en Raymond? Allebei Transavia of zo? Ja, Transavia. ja. Ja, leuk. Leuk. Nou, dat jongens, goed. wat goed. Ja, ik vind het wel echt heel gezellig nu, dit clubje. Hè? Het lijkt wel een... Uh, ik weet niet. Nou, een conference call, hè? Ja, een conference call, ja. En dan hebben we ook nog Ilse, die zat op de vlucht. Nee. Heeft Ilse zich wel een beetje gedragen, Pien, of niet? Ik weet niet waar ze zat, maar ze waren allemaal super lief en gezellig. Dus we dat, uh... Welke stoel zat je, Ilse? Nou, nou, gelukkig maar, gelukkig maar. Weet je nog welke stoel je zat? Ja, ik kan wel iets vertellen, maar dat meisje wat niet lekker werd, hoewel ik laat. Oh, oké, okay, ja. Oh, ja. Nou, daar heb ik erg, hopelijk een beetje goed voor gezorgd. Maar dat is waarschijnlijk ja, dat de drank het geweest. Gedaan. Ja, dat kwam niet van mij, hoor. Dat kwam niet op mij, eigenlijk. Nee. Nee, nee, nee. Dat is toch <laughs> nou, eh, Jongens, allemaal. Raymond, Pien, Ilse. Fijne reis naar huis toe, allemaal. Ja, ja dank Fijne ja, avond. Fijne avond. Fijne avond. Fijne die Raymond klonk ook echt als een piloot. Hè. Niet te verstaan helemaal zo... Bof, alsof hij zeg maar, via, via het intercomsysteem van een vliegtuig praat. Dat is ongelooflijk. Zelfs in de auto klinkt hij zo. Goed. Tot zover het nachtonderzoek. Even een kleine resume Dana Dana heeft vanavond de dartwedstrijd gehad en heeft gewonnen. Ed May was nog even wakker. Die was op de vrienden aan het wachten met een bakje koffie. Annemiek, die had net het noordenlicht gezien. En Eels is op trainingskans geweest. hadden we ook nog de stewardess van Eels aan de telefoon. Heel toevallig, Pien. En als laatste, piloot Raymond. En tot zover. Antrix en Golden. Like Goedenacht met Lars. Hey Lars, goeienacht met Mark. Hey Mark, ja goed, met jou? Ja lekker, lekker. En we hebben vrienden van ons lijf geweest. Hey, hoe was het? Ja, was heerlijk, was heerlijk. Wat was het leukste van de avond? Ja, ik denk op het laatste, dat, uh, dat, dat ongeveer alle artiesten weggingen. En uh, en Michelle nog even naar beneden kwam zetten. Oh, dat uh, moment dat ze door de hele zaal vliegt dat Juist, ja. Daar hoor ik eigenlijk ja. iedereen over. Ik zie dat ook op TikTok. Ja, ik ga zelf dit jaar niet. Je gaat niet? Nee, ja. Niet. nee uh -huh. ja. Ik heb er geen tijd voor ook. Ik moet ook uh, werken natuurlijk. Uh, dus... Ja, dat ja, snap ik. Ja. Nee, ja, maar, ja, ja. Uh, maar vet. Leuk, man. En, en nu dan? Wat ga je nu doen? Gewoon lekker naar huis. Ja, we zitten in de taxi morgen gaan we werken. Ja, ja dat is ook Ja, gebeuren. helaas. Helaas, ja, ja. <laughs> kan ja. ik je er nog ergens mee helpen? De reden dat je belt. Of wil je gewoon even zeggen dat je naar de vrienden van Amsterdam was geweest? Ja, een klein verzoeknummertje mag er wel zijn, denk ik. Oh, kijk. Ja, wat weer horen. George Michael doet die maar. George Michael? Ja, ja, ja. Sowieso George Michael. Oké, okay, careless whisper. Een beetje een nummerje nummertje. Voor in de taxi. Okay, ga ik We doen. We samen, ja? <laughs> Dat is goed. Oké, okay, hey, tot later. Fijne avond, Drexel. stond vanavond in uh, Rotterdam Ahoy tijdens Vrienden van Alstom. Cloud en app en vloed. Zijn nieuwste. Beetje bijgetrokken. Absoluut. Afgelopen zaterdag hadden we een, uh, een soort van uitje met uh, iedereen uh, ja, op en bij de radio. Die die echt radio maakt. Dus uh, dat noemen we dan het programma-uitje. Um, ja, en jij was er ook bij. Jij was echt helemaal naar de kloten, zag ik. Helemaal niet. Echt niet normaal. Jij ging, op een gegeven moment stond je echt rare dingen toe. Ik dacht, dacht, zo. Nou, zo ken ik jou echt niet. <lacht> nou, nah, dit is helemaal niet waar. Ja, jij stond helemaal op de tafel helemaal te zwaaien aan die lamp. Nee. Ik denk nou. Sorry hoor, ik dacht altijd dat je heel netjes was. Zo, wat zit jij te liegen Boelen? Nee, dit is onzin. Jij zat nee. aan, tegen die lampen aan te, aan te duwen? Ja, klopt. Ik, ja. Nou ja, ik, ik, we waren bij een. Ja, het was wel een leuk recept hoor. Een, ja. een Italiaans restaurant met zingende uh, serveersters. Ja. Nou, dat was op zich best wel geinig. Ja. Uh, en op een gegeven moment, naarmate het later werd, werd ook de muziek wat uh, feestelijker. Er dus ja. ging ook een hele amsterdam medley doen en zo. Terug naar Terug in de tijd, Yves Berends. En zo. Dus het was echt wel leuk. Maar op een gegeven moment, terug in de tijd bijvoorbeeld... dat, dat vraagt me natuurlijk echt om even een zetje tegen de lampenkap te geven. Ja. Nou, dat vonden zij niet zo leuk. Nou, dat heb ik helemaal niet door uh. gehad. Maar het blijkt dus. Dat ik gaf de reset tegen dat ze eerste dat ding weer richting. Ja, die was ah, aan ja, het zingen. Dat... En daar zat even dat lampje. En die gaf Vincent Pronk te schuld. Ja, maar die, moet, die, ze ook echt, die was ook helemaal de weg kwijt. Hè? Zo, Finsen. die was helemaal... Ja, die wist even niet wat hij uh, aan het doen was. Die wist niet meer wat links en rechts was. Nou, we zitten nu echt nee, wat op de mouten wat helemaal niet klopt. Maar goed, um, nee, het was een hele leuke avond. En, Absoluut. Uh, we zijn bijgekomen. We zijn weer helemaal bijgetrokken. Zometeen, uh, jij bent het leukste nachtprogramma van Nederland, uh, Jut en, en natuurlijk het sepspel ja, ja of tv-spel oh sorry het heet, nu, het heet nu het tv-spel Ja, ineens. je mag ervan maken wat je er maakt maar vorige wil. week was nog het zeppen en zo is het ook het maakt niet uit het maakt niet leg uit. het even kort uit ik leg het kort uit ja, ja ik hou van tv kijken en zeppen en je hoort mij zo meteen langs drie tv-programma's zeppen en de vraag is welke programma's hoor je voor elke antwoord die je geeft kan je een prijs winnen uh, zullen we de eerste kunnen we die al uh, testen ja kunnen we al testen doe maar oké okay, de, de eerste de vraag is dus welk programma is dit tv-programma gaat het ja. over ja, ja. Okay. oh oh oh ja ja, belangrijk om te zeggen, we zitten natuurlijk in de stemweek van de Nighties, Dus ik heb er gekozen voor nighties programmas Goed dat je het even bij. Ja, dat is dus wel handig. beetje Gelijk dat ja. we een beetje context hebben. Ja, gaan we. Uit delft komen de snorkels. De delft we Hebben we een badkuip gebouwd? Oei, ja, ik weet dus niet hoe moeilijk het is. Dat ze altijd een beetje gokken, want ik ja. weet al wat het is natuurlijk. Ja, ik, maar ik weet het ook wel hoor. Denk je het wel? Ja, ja ik kan deze wel uh, raden. Oké. Okay. Nou ja. Dit is nog steeds op tv trouwens. Toch? Ja, dat, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik wel. Ja. Als het over, mag ik het zeggen of niet? Nee, nee ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Maar, dat dat ik, nee, niet. maar dit tv-programma nee. is nog wel op tv. Maar nu met Gerrit Joling. Oh, dat klopt inderdaad. niet zegt nu In de gaat... Efteling. Ja, nou zit ik het helemaal. Ja, daar zit je helemaal. Ja, dat kan nou, goed. Daar we nou, de, de, de eerste. E nog, like, ja, nou, okay, daar nou, er nou, ja, nou, niet nou, uit. Dat ja, nou, dat zullen we hebben Judith. En natuurlijk een opwarmertje ook voor de top 500 van de 90. Snap and the power. Veel plezier. zo meteen bij Judith. Say low, the other side, no, I'm It's a new generation. Mr. Worldwide, I'm oh, party people. Get on the floor, daddy Get on the red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose. And everybody knows I get off the train. Baby, it's true it's the truth.